De van Psalm 141 en daarvan het eerste en het tiende vers. Ik roep, Heer in angst tot uw gevloodin. Aar haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Daar ik u aanroep in mijn nodie. Bewaar mij voor het geweld der strikken, Die tot mijn val mij zijn gelegd. Door hen die was van het heilig recht. Het boze doen, al doge blikken. Wij noemden nu het eerste en het tiende vers van Psalm 141. Ja. In de naam des iedere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat vergen de werken zijner handen. Genade warmhartigheid en vrede wordt u bij de aanvang geschonken. Of bij de voetgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader. En Christus Jezus de Heer, Door den Heiligen Geest. Amen. Gemeent u zal uit de schrift worden gelezen. Van 1 Peter 4. Daarna er van het twaalfde tot en met het negentiende vers van 1 Petri 4. Geliefde, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking alsof u iets vreemds overkwam. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, al zo u... Opdat gij ook in de openbaring zijn de heerlijkheid u moed verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijk doordat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaadoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand leidt als een christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in deze deling, Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods, en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn daar die het evangelie gods ongehoorzaam zijn. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal de goddelozen en zondaar verschijnen. Zo dan ook die lijden naar de wil gods. Dat zij hun zielen hem als de getrouwe bevelen met weldoen. Vragen we de heren zijn onmisbare zegen. Groot en vreselijk zijt u alom in uw verheven heiligdom. Aanbeterlijk opperwezen. Och, dat u ons deed verstaan aan de avond van een moeitevolle werkdag. Door uw voorzienigheid nog rond die kandelaar vergaderd aan deze plaats. Wat het betekent, twee of drie in mijn naam vergadert, daar zal ik in het midden wezen. En met uw komst, dan breng u alles mee wat nodig is tot waarachtige bekering van een kind, jongeling of jonge dochters, middelbaar of oudere. En dan geldt het ook voor uw slachtkudde hier beneden, die ellendige schapen, die moeten inleven, zo ik voorwaarts ga, zie ik hem niet, achterwaarts merk ik hem niet, dat u alles meebrengt wat tot onderwijzing, bestraffing en vermaning van noden is, om ook te spreken naar de mening des geestes en naar het hart van Jeruzalem, och, dat we in die afhankelijkheid, door het geloof verwaardigd mogen worden op te zien tot u. En van u te mogen verwachten. Wat het meest tot u eerst trekt en tot onze zaligheid. Och of u de geest verlenen die leidt in alle waarheid. Dan mocht het ook toegepast als een zaad dat valt. In een wel toebereide aarde des harten nederwaartse wortel en opwaartse gezegende vrucht dragen, van geloof en bekering waardig hierin. Wat zou het groot zijn als vanavond in Dinteloord nog eens een mens bekeerd werd, dat u nog eens mede kwam te werken ten goede, en dat we ons verblijden mochten ook met de engelen in den hemel. Die zullen een lied aanheffen als er vanavond hier, van welke leeftijd ook, Eén zon daar zou bekeerd worden meer Dan over negen van die vrome joden Die de bekering niet van nood meer hebben O dat de geest zo nog mocht wisten En we ons mochten verblijden Vanwege uw goddelijke daden In de bangheid en donkerheid der tijden Nogthans heb uw geest overig om die schatkameren te openen en de kracht uw waarheid, gepaard gaande met uw geest, te doen nederwerpen en op dat slagveld van vrije genade naar u te doen vragen en naar de wapenrusting die nodig is in de strijd tegen de zonde, tegen de wereld en alle boosheid in de lucht, mede tegen de duivel die ten alle tijden bezig is om te verwoesten, ook in de kerkdiensten. Hij sluipt maar aan gelijk in het paradijs, waar het toch overkomen is onze eerste ouders, door ingeven des duivels, verleid geworden zijnde, en daarom zijn we nou allemaal verleiders. Mocht u ons maar leiden in die diepte van de val, opdat we daaruit te leren klagen met mond en hart tot u die heil kunt zenden en in de middelaar ons genadig zij waarin uw deugden worden opgeluisterd uw verbondsgeheimenissen geproefd en een arm en ellendig volk overblijft die maar niet bekeerd kunnen worden meer ongelukkig dan gelukkig meer blind dan ziende meer verliezen dan winnen, meer dood dan levend, meer biddeloos dan bidders. Maar de zulken heb u betoond van oude tijden en dat geldt ook nog voor vanavond. Op de zulken zal ik zien die zijn van een verbroken hart en een verslagene van geest. Die uit honger en dorst, hierin nog naar uw huis zouden gekomen zijn, die heb u beloofd. Armen worden met goederen vervuld en rijke leden weggezonden, ach wat een gelukkig ongelukkig mens, die niet meer buiten en zonder u kon leven en die maar niet vooruit kunnen en alleen ervaren bij die hand gevat. Die zult geleiden door uw raad, terwijl het oog op hun gevestigd staat. Gedenk onbekeerden en bekeerden, en gedenk alle die wanen bekeerd te zijn. Want dat is hier het ellendigste wat er is in het leven, als ik het zelf denk en het is niet van u geschied, Mocht u ons maar geven met die dichte doorgrond en kemmenaard. En ik denk niet tot uw eer leidt me dan vanavond nog maar van die schadelijk op die eeuwige weg hierin. Och, die bede mocht in ons hart gelegd bij en voortgang. Bekeer ons tot u, dan zullen we bekeerd zijn. En dan tevens onbekeerd in onze armoe. Uit diepte van ellende roep ik met mond, maar ook met het hart... En dan is er geen bekering zonder liefde. Want de liefde tot u en onze naaste doet de zonden en de wereld haten en vlieden. En dan mag uw kerk door de liefde geleid. Ervaren wat het betekent, we hebben hem lief omdat u ons eerst heeft lief gehad in de stilte van de nooit begonnen hevigheid, vader, heb u kerk lief gehad. Ze zijn gevallen uit uw gemeenschap, moed en vrijwillig, op de vlakte van het veld, vertreden in de geboortebloed en geen oog heeft medelijden, maar ze zijn nooit ten nimmer. Uit uw gunst gevallen, dat is wel een bewijs, Dat u ze trekt met koorden van goedertierenheid, Wederbaard en vernieuwd in de tijd, Door het woord en de heilige geest kennis geeft van de drie stukken, Die nodig zijn gekend te worden, Om zo getroost en zalig te leven in de strijd, En straks ook te mogen sterven in het gaan uit de strijd, want dan gaat het vogeltje het kooitje uit en dan mag hij voor eeuwig zich gaan verlustigen. Wat een voorrecht dan we ertoe voor en toebereid mochten worden op goede gronden. En zo niet uit de hoogte, maar uit de diepte, waar de mitten groeien, nog van uw volheid bediend mogen worden met voorkomende, bijblijvende en achtervolgende genade vanuit het welbehagen in die lieve hoge priester, waar u als God mens geworden zijt om mensen te verlossen uit de banden des doods en de kaken van de hel, en hun voeten te richten op het pad des vredes, met een kus van het recht. Gedenk, zo alle zieken, ook die vrouwen, moeder die ernstig ziek is, ach lieve heren, wij kunnen dat mens ook niet helpen met onze bede, maar de voorbed is gevraagd, en nou is het groot, als ze in uw voorspraak mocht liggen bij de vader, en dat de krankheid zij nog niet ten doden naar uw raad mocht zijn tot verheerlijking van uw lieve naam. Gedenk ze met haar man en de overige, alle rouwklagend, rouwdragend, zuchtend onder de oordeel en de gevolgen van de zonde, alle zieken in de land, ook vele kinderen. U mocht gedenken desontfermend ook aan die jeugd, die door verdovende middelen stuk voor stuk de eeuwigheid ingegaan zijn hierin. Land, land, hoort al des heren woord, er is zoveel roepstemmen, en de roede ziende wie ze besteld heeft, mochten we nou samen eens buigen, met overheid en onderdaan, met politie en militairen, we leggen ze neer aan de voetbank. Van uw heilige voeten, we hebben het op het hoogst misdaan, we zijn samen lieve Heer, u weet dat, van het heilspoor afgegaan, we vergrammen, u die God des levens die in die landen van oud zoveel wonder ook in Dinteloord hebt gedaan, och dat er nog een wederkere door een keer verkregen uit u vandaan, Anders is er geen verwachting, dan zullen we ons als Farao verharden, en als Nebukadnezar zullen we al de pinnen diep inslaan, onze beelden laten oprichten, en daarvoor nederknielen, en u betuigde toch, dien dan geen andere goden nevens mij. Ach, u bent zo jaloers op uw eer, en mochten we u nou in waarheid kindelijk vrezen, ...dan mogen we ook anderen nog dienen en voor u gewonnen worden. Wat zou dat groot zijn, heren? Gedenk weduwe, weduwe naar nou wees, echtparen die geen kindertjes kunnen krijgen met hun kruis... ...en de anderen die weer kruisen hebben inderkinderen. Mochten ze met David maar beleven, wat hebben die arme schapen gedaan? Dan kunnen we bukken en weten we dat de appel niet ver van de boom valt en dan zijn we schulden naar onder het recht, en dan is er nog de verzuchting, o Heere, wees ons, en het nageslacht nog genadig naar ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid afvragen we van u, met al de dingen die we vergeten, en onze aandacht ontgaan aan u, bevelende, ook de raad der gemeente, met alle die vanavond zich opmaken, om de ramshoren te blazen. Mocht ze nog maar een zeker geluid geven van wee en wel, van vloek en zegen, en dat uw gunsten nog overgebieden uw koninkrijk vermeerderen en het rijk van de Satan nog wat inkorten, en al zo wetende dat uw voetstappen worden gehoord, Maranatha, u komt, u komt, en mocht de bruid nou nog eens leren uitroepen, kom Heere Jezus, kom haastelijk, dat dat nou nog eens leiden kon in geest en waarheid, door het inwachten van uw komst, mag de kerk zich verheugen, en Judas dochters verblijd zijn vanwege uw oordelen, om ze niet af te bidden, maar te leren aanbidden, en in dezelfde te verstaan dat uw toekomst genaakt, en dat is dan ook de toekomst voor uw kerk, die ge van eeuwigheid gekend leidt naar uw raad, en straks volmaakt zal aflossen, waarin geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Daar houdt de stok van de drijver op, daar rusten de vermoeide van kracht, daar worden de tranen van de ogen afgewist, en daar zullen ze altijd bij de heren wezen. O, geef ons die azafsgestalte ...in ongestalte te leren kennen... ...maar ook in een goede gestalte. Wien heb ik nevens u in de hemel? Dat vragen we van u voor uw kerk... ...ook de amstdragers van elders. Gedenk ons zo nog in gunst en genade. En dan kan het alleen maar meevallen als u wat doet... Dan hoeven wij niets te doen als te volgen. Maar als u sluit, dan zal het ook wezen dat niemand het kan openen. Doe dan maar wat u het behagelijkst is. En het meest tot uw eerst trekt en laat ons eenvoudig in uw gunst. Dat mogen ervaren en aan het eind amen kunnen zeggen op uw goddelijk doen. Dat vragen we alleen om het bloed dat betere dingen spreekt dan adel amen. Terwijl u offert, willen we samen aanheffen uit 143. Psalm 143 O Heer wil mijn gebeden horen, en wil uw knecht door schuld verslagen, O Heer, niet voor uw vier schaardagen, en zie mijn ziel vervolgd door snoden, ik zie voor vijands haat gevloden mijn leven in het stoffen train. Ik lig helaas gelijk de doden omringd van naar het duister heen. Wij zingen 1, 2 en 3 van Psalm 143 ondertussen mag u offeren. een ogenblik samen mogen stilgezet bij een gedeelte uit Daniel 3, daarna van het zeventiende vers, als uitgangspunt van Daniel 3, en wel deze woorden, zal zo zijn onze God die we eren is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Wij hebben hier de geschiedenis van drie jongelingen in de brandende oven. Ten eerste de aanleiding tot deze zo ernstige zaak. Ten tweede de omstandigheden daarin. En ten derde de vrucht hiervan. Testament van de kerk is, ik weet niet of u het wel eens ingezien hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Heb u dat testament wel eens gelezen? Of heeft dat testament u wel eens gelezen? Dat is nog beter. En is er eentje onder vanavond, die in waarheid gelooft dat zijn naam in dat testament staat. Wij kunnen natuurlijk wel over bekering gaan praten en over allerlei geloofstukken en zaken debatteren. Maar het allergrootste is, ik denk ook als de Heer Jezus betuigd heeft. Hij zegt, verblijd je nou daar niet in dat de duivel je onderworpen is. Maar dat je naam geschreven is. Ja, dat is wat. Hij zegt, verblijd u nou daarover. Dat uw naam geschreven is in het boek des levens in de hemel. Wie mag dat weten? Mag u het weten? We kunnen natuurlijk wel veel denken, menen te hebben... Maar dat is een groot voorrecht om dat te mogen weten. Dat betekent dus niet alleen verkoren tot de zaligheid, want die op de rol geschreven staan, zijn verordineerd tot het eeuwige leven. Maar weet je wat het ook betekent, en dat lijkt me voor u al wat pijnlijk misschien dat ik dat zeggen moet, maar dat betekent nou ook verkoren om kruis te dragen verkoren om met je hele lichaam in een brandende overtrek te komen. Dat is ook wat. Ja, maar die moeder met die jongens toen, ja, die verkiezing, dat leek ze wel wat. En dan als eerste minister, al was tweede, dat was nog niet zo erg geweest, aan zijn rechter- en linkerhand zitten, in de staat van verhoging en met hem verheerlijkt worden, maar dat is aantrekkelijk. Die zit hier in Dinteloord ook nog wel een paar. Ik geloof het zeker. Maar om nou met hem te lijden zoals u gelezen hebt daar. daar staat boven. Misschien heb u er erg in gehad. Lijden als christenen. En dan duiken we weer naar de catechismus toe. En die spreekt er over wat wie wordt en hoe een christen genaamd. Ja die de zalving van Christus deelachter zijn. En die worden dan weer een plant in de gelijkmaking enzovoort. Dus het is een stuk. Uw naam geschreven om kruis te dragen. Om vervolgd te worden. gesmaad en gehoond. Gelasterd en verdacht gemaakt. He God ze nou daartoe verkoren? Ja, dat zit nou in die verkiezing besloten. Wat een eeuwig wonder als we het eens mogen beleven. Dan zijn we ook direct vergenoegd met het tegenwoordige. Ook in die oven straks, die jongens. Grote genaden, ver Vergenoegd zijn met het tegenwoordige. Wie kan zijn vinger opsteken? Nee, geen godsdienst van uh, zogenaamd uh, uitwendig, zomaar zeggen. Van het is niet anders dat ik in lijden en verdrukking ben. Dat ik in donker zit en in narigheid en tegenheden. En zoveel verdrietelijkheden heb. Het is nou eenmaal niet anders. Dat is stoïcijnse gelatenheid. Dat zijn, uh, nee, dat is niet dat verenigd. Maar wie is er nou verenigd met Gods raad, leiding en bestuur? Ik vraag niet gisteren. Maar nou vanavond in het kerkje in Dinterlort. Wat een lief plekje. Ver genoeg, wat wil dat zeggen? Ja, dan kan je God God laten. Dat is die jongen straks. Daar zijn we van horen. Dan al is het al doden met de here, blijf ik toch op hem open. Want dat zeggen ze straks ook nog een keer. Ze zeggen niet alleen, God is machtig om te verlossen. Maar ze zeggen, al verlost hij ons niet, dan zijn we toch niet opgeven. Dat is wat. Als je nou gelooft dat hij je verlossen kan, dan zou je zeggen, steek je hand ervoor in het vuur. Val wel niet mee, maar waag het dan maar. Want de wereld en de godsdienst, die hebben een waaggeloof. Maar Godskerk heb geen geloof om te wagen. Je hoort het dikkels, ze zeggen, je moet maar met God wagen. Nou, het is toch geen waagstuk? Dan praat je niet meer over geloof. Dat wagen, dat is dan, we zullen wel zien, een sprong in duistroet uitkomt. Maar zo is het niet. Geloof, dacht ik, dat hier altijd nog stond, van is een vaste grond. Der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dus dat is geen stuk. Maar als die jongens straks zeggen: ja, al verlost hij ons. Goed. Verlost hij ons niet, koning, dan gaan we nog niet voor dat beeld knielen. Dus met andere woorden, mag je dat lezen? Wat een stuk, hè. Al dood hij ons in het vuur, dan mijn levend verbranden. dan zullen we voor dat beeld nog niet knielen. Ook een stuk. Hadden we er wat van in 78? Gaat niet ophalen, alles wat achter ligt. en de omstandigheden in ons vaderland. Maar ik heb er toch aan gedacht bij deze overdenking. Hadden we er wat van die jongens? Godvrezende kinderen waren dat. Saat. Hoe komen ze daar dan in dat vreemde land? Ja, dat is niet buiten de voorzienigheid om. Weggevoerd onder koning Jojakim. En daar is ook dan Daniel nog bij en zoveel meer. Maar deze wordt uitzonderlijk genoemd. En daarin is de schrift, ook hier in het boek Daniel, wat wel in hoofdzaak over de leiding gods met hem handelt. Maar deze drie worden daar ook in genoemd. Genoemd dan nogal liefst in tijden van grote beproeving. het gelijk het zilver. En beproefd als in de smeltkroes. Dat zijn nou drie jongenskinderen die liggen in goede handen. En dan zeggen die kinderen natuurlijk, wat zijn dat voor handen? Wel kinderen, dat zijn de handen gods die zijn uitgestrekt. En dat zijn handen als van een pottenbakker. Dus nou kennen jullie dat, hebt misschien dat ook wel eens gezien, pottenbakken. En hoe dat leem dan gekneed wordt tot een bepaalde vorm. En dan moet het vanzelf natuurlijk nog gebakken worden in een ontzaggelijke hitte tot het een of het andere voorwerp. Zo is het nou hier met die drie jongens ook. Die zijn in goede handen, maar het zijn de handen des pottenbakkers. Mag je het ook geloven, kerk? Mag je het geloven vanuit? In de handen des pottenbakkers, die het ene vat kneedt tot zijn eer, en de andere worden gemeentekindertjes ook gekneed. Maar dat is tot oneer. Ja, maar prediker, wij worden toch niet gekneed als onbekeerde mensen, ja. Hei, geen aardigheid, geen tegenheden. Ik zie het aan je gezichten van sommigen. Banden des doods je misschien bevangen, geen uitzicht in het leven meer, schier. Zien het wel. Dus u bent ook, ja, uw jeugd ook in de handen des pottenbakkers. Maar wat zal het toch wezen, als je nou toch gekneed moet worden je leven lang, dat is toch een stuk. En dat tot een vat van eeuwige oneer, denk je er wel eens aan. Dat zal wat wezen. Nee, buiten de handen van de pottenbakker kom je nooit. Je mag je in de hel bedden, je mag drinken op te varen naar de hemel, maar ook daar zijn die handen van de grote pot oneigenlijk gesproken, want God is een geest. Maar dat hebben we meer in de schrift van die voorbeelden. Aangaande lichaamsdelen die daar gebruikt worden, om ons kinderlijk eenvoudig de waarheid bekend te mogen maken. Ach, wat een voorrecht. Was er ondertussen eens, soms, die het mag weten, in de handen te zijn en gekneten worden tot Gods eer, want ze zeggen het in de tekst, ik heb het al wel goed gelezen, dien God, zegt hij, die we eren, dus ze worden gekneed tot de ere gods, niet tot eigen lauwerkransen en uh, eigen eer, maar tot de ere gods, wegvoering dus, onder Jojakim, een vreemd land, vreemde kost, vreemd volk, vreemde goden, vreemde buren, een vreemd werk... het is allemaal, je zou zeggen, komt niets van terecht. Het is allemaal even vreemd. En toch heeft een heren naar zijn soevereine raad het zo geleid. En ik denk, als je die jongens gevraagd had... zijn jullie wel eens ver genoegd met dat hier... dan zullen ze gezegd hebben, ja... dat mag wel eens gebeuren, ook niet alle dag. En daarnaast is soms ook een verlangen... ...gelijk ook Aza heeft al aangehaald... ...want de vijanden hebben daar natuurlijk behoorlijk gespot... ...toe, jongens zingen jullie nou eens één van die liederen Sions... ...jullie kunnen toch zo mooi zingen... ...doe dat nou eens zaad Abrams daar in dat Babel... Toen, en hoe zouden we het lied van onze liefste zingen in een vreemd land... Nogthans waren ze ballingen uitlanders... Ellendig betekent voor ons allemaal, ook voor die kindertjes. Uitlandig, dat betekent dus buiten de oorspronkelijke bestemming. Buiten de staderechtheid zijn we gekomen, alzo in een staat van geestelijke dood, en dan natuurlijk de vruchten daarvan openbaren zich in het haten van God en onze naaste, met alle ellende van dien. Strijd, moeite en verdriet in huwelijken, in gezinnen, in de wereld en in de kerk. Daaromtrend hoeven we toch echt geen boekje open te doen, want dat is alleszins duidelijk, dacht ik, tastbaar. En wie God verlaat, heeft nog meer smart op smart te vrezen. Daarom is het een voorrecht als we de roede mogen zien en wie ze besteld heeft. Dat kan dan ook zo in Babel, waar dus deze jongelingen, waarover Daniel hier niet gesproken wordt, als dus ja de koning staat er in 1. die heeft plannen en voor die plannen is die natuurlijk opgestookt, dat is natuurlijk het ellendigste van de zaak. Er zit natuurlijk daar ergens een Sané drin, mag ik ze zo eens noemen. En die hebben natuurlijk al jaren een innerlijke afkeer van die eenvoudige godvrezende jongens er. En we weten hoe het met voedsel gegaan is en met de opleiding. En dat nou die vreemde daar, die gehate Joodse jongens... Die krijgen een behoorlijke positie daar aan het hof. En ze hebben diensten waarvan die Babyloniërs moeten zeggen, hoe is het mogelijk? En daar groeit nog meer haat tegen. En vanzelf het plan is uiteindelijk beraamd. En dan lijkt het hun het beste. Wat zijn die kinderen der duisternis toch ook in 78, hè? Verstandiger soms als de kinderen des lichts, hè? Het is toch opmerkelijk, hè? Ook al in dit, er is geen nieuws onder de zon, wat ook vandaag geschiet is, als ook daar geschiet. Ze hebben precies geweten waar en op welke wijze dat ze ze in deze zouden kunnen vangen, in die strik die ze spannen doen lopen, want ze gaan waar ze weten dat ze die God van Abraham dienen, eren en vrezen. En eerbiedigen was de enigste mogelijkheid om ze daarop te vangen. En het is beraadslaagd. We gaan nou samen verhuizen in onze gedachten naar het Dal Dura. Prachtig zeg. Nee, omgeven met de mooiste plantenseries. Schitterend dal. ...en daar zal straks de koning Nebuchadnezzar is erin overeenstemmende... ...dat is toch wel mooi... ...ja, maar die man heeft er geen erg in... ...dat hij straks de drie beste ministers zal moeten in het vuur gooien... ...nee, daar heeft die man geen erg in... ...nee, die listen zijn die man onbekend... ...hij is niet van gedachte Straks kost me dat drie voorname ambtlieden... ...nee, dat heeft hij helemaal niet in de gaten... Hij wordt daar dus, heb ik gezegd, opgestookt. En de vijandschap van de duivel en zijn trawanten hebben dit alles behoorlijk overzien. Ze hebben een bestek gemaakt van het model van dat, van dat beeld en hoefde niet helemaal massief van goud, want dat kostte veel. Ze hebben wel veel voor de afgoden over. En veel ervoor over dat het levende kind verbrandt. Wel veel, maar toch niet alles hoor. Nee, dat kan natuurlijk niet. Dus je moet dat beeld zo dat bestek wordt gemaakt, hè. Niet van massief goud, Dat zou die zaak te veel gaan kosten. En dat is weer voor rijk schatkist nadelig. Maar dan doen we het wel zo dat aan de buitenkant, he, want ja, de wereld en de godsdienst is altijd bezig aan de buitenkant. Als dan de buitenkant maar een beetje glimt, en als dat maar een beetje schitterend en aantrekkelijk is, dan zijn we daarmee tevreden. Hè? Maar de heren zien naar waarheid in binnenste en die begint aan de binnenkant. Dus wat dat betreft onderzoek je nauw, zeer nauw. En als het dan wezen mag bij de lampen van de Heilige Schrift, dan kom je wel aan de weet wat de buiten- en de binnenkant is, gelukkig mens, niet mag gebeuren, genoeg daarover. Ja, met goud beslagen vanzelf moest schitteren, dat moest vanzelf imponeren, en dat zou dan op, op de muziek zou je doen buigen, en bijzonder aantrekkelijke mooie dag misschien, de oosterse zon schijnt, dus dat goud er aan de buitenkant, dat glinstert of dat het echt massief is, hè. Maar ze weten natuurlijk niet, die, die mensen die daar allemaal knielen, wat in dat bestek stond, hoeveel goud en wat dat aan de binnenkant is, maar dat komt zo nauw toch ook vandaag niet. Als dan de buitenkant maar een beetje schittert en een beetje imponeert en een beetje je gedachten vervoert, nou ja, dan ga je toch knielen, hè? Dan kniel je toch mee, je moet toch goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Ja, maar wacht even, je moet ook staten de overheid gehoorzamen. Ja, in alle dingen die recht en billig zijn. Daar moet je wel om denken dan natuurlijk, anders kom je natuurlijk op een pad terecht, oordelende naar het vlees, en dat is natuurlijk geen zaak van het geloof. Van het vragen, heren, wat wilt gij dat doen zal? En dat is kostelijk, maar ook noodzakelijk in alle omstandigheden en wegen des levens. Alles is toebereid, de dag breekt aan. Gaat u mee in uw gedachten? De dag breekt aan, prachtig in dat dal, zeg. Oh, en dat beeld is opgericht. Nebukadnezar houdt nog een inspectiereis. Ach ja, keurig netjes, zijn alle... Alle genodigden zijn aanwezig, koning. Keurig netjes. En dan straks gaat de muziekstater spelen. De trompetten worden gehoord. En dan is de bedoeling... Het hoeft niet zo lang, hoor. Het is maar een kwestie van anderhalve minuut, hoeven ze te knielen. Ze mogen zo weer overeind. Nou was voor die drie jongens toch eigenlijk niet zo schadelijk geweest. Even een knipoogje naar de wereld. Even voor de mam ombuigen. Ja, maar je mag God niet en de man omdienen. Nou ja, wat geeft dat nou, zeggen we vandaag. Uiteindelijk ga je daar toch niet je hand voor in het vuur steken. Hé, het is toch een kwestie van anderhalve minuut. En je bent daar in Babel. Dat zien toch je landgenoten niet. Je zit er allemaal tussen de vreemden. Nou, ik vind dat nou niet zo bezwaarlijk. Ik geloof dat ik toch zeker even... laat me laten zakken? Hé, nou, dat is toch niet zo erg... Dat is toch niet om nou al zo een broeken gebonden in een zevenmaal hete overgeworpen. We zeggen toch de achterliggende maanden toe nou. Ze hebben het beste met je voor volksgezondheid, hè? Het allerbeste en denken jullie nou eens even na. Kom nou nog eens eventjes tot andere gedachten. Kniel nou eventjes voor het gouden beeld. Dat hoeft zo lang niet. Kan ook met een klontje. Je hoeft nog ineens een prik in je lijf te halen. Dus wat dat betreft is het toch maar een kleinigheid. Ja, maar een kleinigheid is ook zonde. Hoe staat het er ook alweer? Dient dan geen gode nevens mij? Ik, de Here, heb u uit Egypte land geleid. Nee, geen dienst van afgoden, die niet bestaan hoor, maar ze hebben geen eens oor om ons te horen, geen ogen om ons te zien. Ze worden er door mensen voor gehouden en daarom, ja het lijkt een kleinigheid, maar het zijn net die kleinigheden, hè. Het zijn niet die grove zonden, maar die fijne zonden. En dan lopen er mensen op de wereld en laat nou net die drie erbij horen joh, die drie horen er net bij hè. En wat hebben die jongens beleefd? Allerzonde vijand. U ook? U kan wel over bekering praten. Maar bent u in hart en nieren allerzonde vijand? Ook die kleintjes van een anderhalve minuut knielen. Ik heb straks aangehaald. Meen ik toch? Geen bekering zonder liefde. Geen wedergeboorte zonder liefde. Nee, de huigelaar die zich houdt aan de buitenkant met goud besmeert, die is niet allerzonde vijand. Nee, hoe zou ik in dezelfde leven? Oh, nee, ze is me de dood geworden, u ook? De dood? Ja, maar zoiets, dat is toch in de vreemde anderhalve minuut en het is gebeurd. Je moet toch je leven ook achten, je mag toch niet erg in verzoeking brengen. En je mag God toch niet verzoeken. Stel je voor dat je straks in zo'n over zevenmaal heter ligt. Dan, dan heb je toch je eigen in ziekten en zorgen gebracht moedwillig. Dat mag toch niet. Dan ga je God verzoeken. Dat moet je niet doen. Doe dan even gehoorzaamheid aan de overheid. Je hoeft het toch niet te menen. Doe het dan maar voor camouflage. Doe het dan maar. Ach, dan behoud je toch tevreden. Ja, maar die jongens denken anders. Waar denken die aan? Nou dat maar liever een heilige oorlog dan een valse vrede. Och, dat komt uit het hart hè? Ja, dat komt uit de vrezen gods. Ik denk ook aan Jozef. Eerlijk gemeente, kindertjes. Hier heb ik drie jongens voor me. Die mogen de heren vrezen. Mag u het ook al? Nee, ik vraag niet of u bekeerd bent. Bekeerde mensen hou ik niet van. Ik vraag of u god vreest. Of u allerzonde vijand geworden bent. Of de liefde gods... Tot zijn wezen, tot zijn deugden, in je hart is uitgestort. En dan hoef je van mij geen preekje over te houden. Maar mag je dat nou vanavond weten? De liefde Gods, in ons hart uitgestort. Dat noopt tot wederliefde. Daar heb ik Die God die wij heren, is machtig ons te verlossen. En in een andere versie staat, ik ga al die versies niet naar, al zou die ons niet verlossen, dan zullen we ook koning, zeggen ze straks, toch niet voor dat beeld buigen. Beeld staat opgericht. Ik begrijp ergens één ding niet. Ik geloof dat ik zo'n kennisgeving, zo'n berichtgeving voor kennisgeving had aangenomen. Moesten ze daar naartoe? Daniel is thuisgebleven, of hij de griep had, of dat hij ziek was, ik weet het niet. Of zou die geen briefje gehad hebben? Ik kan het niet volgen ergens. Waarom is die er niet? Had die het uh, kennisgeving, Is die brief van. Uh, je weet, ik zeg altijd maar niet bij naam. Je voelt wat ik bedoel. Het die naast hem neergelegd Als kennisgeving. Hun gaan terugschrijven. Hun gaan erop uit. Is dat eigenlijk wel goed? Is dat eigenlijk nou niet een beetje overmoed? Dat ze misschien te veel drijven. Op der ja misschien meningsgeloof. Jongens, denk erom. Je steekt je handen niet alleen bij het vuur, maar je komt in het vuur. Man, blijft daar toch weg. Neem het voor kennisgeving aan. Ja, maar er wordt op je geloerd. Nou ja, dan kunnen ze hoogstens morgen komen en zeggen, waarom waren jullie er niet? Je moet voor het tribunaal verschijnen. Misschien is dan die oven ondertussen uit. He? dan kan je hoogstens nog een berisping krijgen, en drie weken gevangenis, celstraf. Nou ja, vooruit, daar kom je ook weer door met een beetje goede kost. Hé? Tja, je zou toch zeggen waarom, hè? Ze hebben op die oproep gehoorzaamd. Ach, het is naar godswille en raad. Wat zegt de nieren van zijn kerk? Gij zult mijn getuigen zijn. Ik moet eens even het gebed van die lieve hoge priester nagaan. Wat zegt die vader? Neem ze maar weg uit Babel, net voordat die oven aangestoken wordt. Nee. Vader, niet wegnemen uit de wereld, maar bewaar ze in de verzoeking. Want ze zijn niet van de wereld, maar ze zitten midden in de wereld. En als een kaars op een kandelaar, hebben ze in overmoed de brief beantwoord, die oproep om dat dal van Dura te verschijnen. Nee, niet in overmoed. Ze hebben niet op de borst geslagen en zeggen we zullen eens als getuigen... midden van de stroom die straks kniel blijven staan. Demonstratief. Nee, niet demonstratief. Ik denk toen de brief kwam. Ja, de knietjes wel geknikt hebben. De handjes zullen wel gevouwen zijn. En net als Hiskia heren. Kijk nou eens, een uitnodiging. Je zou haast zeggen voor de kermis... We moeten straks allemaal op de klanken van de muziek in Dal van Dura. Dan moeten wij gaan buigen. En of dat beeld nou leek op de koning Nebukadnezen, dat weet ik niet. Het interesseert me nog niet ook. En of het een afgodsbeeldmodel is geweest. Ik heb er verder niet mee te maken. Er staat een beeld. Er staat de liste van de hel. Daar gaat de strijd vrouwen en zangen uit, volk. De brief is uitgespreid. Want het geloof. Ja kinderen. Het oprecht zaligmakende. Dat is niet onverschillig hoor. Dan loopt men niet raak. Nee. Dat is voorzichtig. Denk maar aan de duiven. Oprecht. Die brieven zijn uitgespreid. Voordat de dag aanbrak. Heere. Wat wilt gij dat we doen zullen? Misschien hebben ze Daniel nog wel geraadpleegd. En toen heeft de Heer, want dat mag ik toch geloven, dat de beproeving hun geloofs aanstaande zijnde, hun raad heeft gegeven om te gehoorzamen wel aan de oproep, opdat daar straks, en nu is het niet zo dat ze de zonde gaan doen, opdat de genade meerder worden. Nee, want ze worden juist bewaard voor de zonde. Maar als die straks zal horen in de derde gedachte, de uitwerking. Ach, dan zou ik hier zo'n beetje rondom gaan schrijven. Wie zal Gods wijs beleid doorronden? Ik heb zomaar in mijn hart deze woorden, ook in deze zaak kerken gods, mijn wegen, hoger dan jullie der wegen, mijn gedachten dan jullie der gedachten. Nee, ze zijn niet naar het dal van Dura gegaan van waar die dichter zingt en dat in het licht van de afkeuring die vertrouwen op ter benen nee. wil God geen hulp verlenen het is dikwijls gebeurd hè? denk eens aan Petrus als hij het zwaar trekt denk eens aan andere voorbeelden Abraham hielp ook zijn eigen kent u die wegen niet dan bent u nog zeker vreemd van genade nee dan is de wortel van de zaak niet in u Echt waar eerlijke behandeling heb u omgevraagd, dacht ik, onderscheidelijk. Dan is het werk gods niet in ons. Dan heb u zeker geen zelfkennis. Dan ben u zeker niet ontdekt. Ik haalde nog aan over afhankelijkheid, daar kennen we dan toch wel niets van. Als we hier niet zouden vrezen, heren. In ons is geen kracht. Straks liggen we het eerst op onze knieën, heren. Als u ons niet bewaart, dan zullen we het eerst in Dal van Dura plat misschien wel op de grond gaan liggen. En als de koning roept anderhalf uur, dan blijkt nog liggen ook. Echt waar hoor, dat noemen we ontdekking vroeger. Is dat er hier ook nog? Ontdekking, eigen krachten, want die jongens zijn op een schooltje. En daar eigen krachten te verachten, dat wordt niet op een godsdienstige school zomaar geleerd. Maar dat wordt nou op Jezus school. Ken u me al als meester? Eén is uw meester. Mag u op school zijn? En hoe is het met onderwijs? Is het lang geleden? Of heb je ook vakantie gehad? Dat is bij die school niet hoor. Nee, daar zijn geen verpozingsdagen. Je mag er wel verpozing vinden. Maar geen dagen van vrij af. Dat kan niet. Nee, die school gaat altijd door. En gelukkig die het beleven mag. Hij is de meester. En die betuigt, ze hebben mij, ze zullen jullie, mij, u vervolgen, mij gedoven, u doden, mij veracht, u verachten, mij in mijn gezicht gespogen, u ook, mij gelasterd en verdacht gemaakt, u ook. Ja, het is toch een stuk, hè, met hem lijden, dat vind zo'n stuk, het wordt langer en moeilijker. Met een verheerlijk, dat lag in de keuze in mijn leven, dat wilde ik wel eens. Echt, daar waren de ogen voor dat vond ik zalig en zoet. Maar nou met hem lijden iedere dag weer. En het wordt langer werk. Dat is een onmogelijke zaak. Daar moet je voorheen gewonnen. Daar is geen plek voor in mijn hart. Ook bij jou niet. Maar als je er voorheen gewonnen wordt. Ja dan kan het. En dan zegt hij volg mij. Je zal op andere treden iets giftigs drinken. Dodelijks. En dan zal het wezen met 91. In de schuilplaats des allerhoogste. Ja, uiteindelijk gegaan. De massa stroomt samen. De zon schittert. De oosterse zonnestralen. Ja, die staan te schitteren. En ook de gouden beeld. Ik zie niets als zilver en gouden knopen. Ik zie van die prachtige hoeden hebben ze op. ...het zijn allemaal kardinalen, ministers en burgemeesters... ...en het is een bijzonderheid. En daar kijk ik in de verte, jauwen daar zit die Nebukadnezar. Ach, wat een mooie dag. Het is gewoon aantrekkelijk imponerend. Het beeld staat er. Maar er staan er nog drie met een beeld. Hé, hey, er zijn toch geen valse beelden opgericht? Nee, er staan er drie met een beeld... Alles staat nog. De muziek, daar komen we zo aan toe. Staan de drie met een beeld? Ja. Weet u het niet? Ach. Weet u het niet? Welk beeld? Ja, daar is de Heer een beeld aan het omrichten. Welk beeld? Ja, wat we kinderen in het paradijs hebben verloren. U weet toch nog kattekazandjes van vroeger? Wat lang geleden, hè? Van dat beeld? Van kennis, gerechtigheid en heiligheid? O, oh. Ja, dan zijn we door de zonde verloren. En nou eist de Heer het beeld terug en dan zegt broek zo lief, wat hij nou eist jongens, dat geeft hij terug. Dus nou zijn er hier drie, die hebben wel eens stilletjes voor ze weggingen misschien gezongen. Heren, maak ons uw beeld. Ja, je moet buigen voor een gouden beeld. Nee, maak ons daar in het dal van Dura uw beeld gelijk. Lief, hè? dus dat zijn beelddragers ja dat zijn beelddragers en daar wordt me nog eventjes van geëist dat ze knielen voor een gouden beeld voor een afgod voor de god van de eeuw voor de afgoden. ach dat zal een wonder wezen dat gaat toch niet je kan als beelddrager toch niet voor de beelden buigen nee god en de man, dat kan niet dat kan tenminste niet samen gaan ja, maar vallen in de zonde is er toch. Ach, laat ze dan anderhalve minuut vallen. De heren brengt ze in de schuld en de zonden worden weer vergeven. Ja, maar als je zo leeft, dan ben je een grote, Al mijn mijna had een zwarte of een witte, antinomiaan. Dan geldt niet waar ik te straks, u weet die woordjes nog wel, allerzonde vijand. Dan is er niet de liefde in je hart. Tot de eer en de deugde gods tot het wezen gods dan is er niet in het hart heren ach vergun door het geloof in christus krachten om te mogen staan blijven als de muziek begint als de wereld ons oproept in de kerken vandaag ook de wereld roept ons op en we maar knielen en we bukken en we buigen Ach, die wereld in je hartkerk, ze roept maar op, ze zegt, ach, je moet het nou niet zo nauw, dat staat toch in de Bijbel, hè? Niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos, en dan ben je gemoed te volle verzekerd, en kan je net alle kanten mee uit. Hé, komt toch niet zo nauw? Nee, vraag nou eens wat de Heere wil, dan moet je eens een keer gemeenschap hè, boven krijgen. En dan moet je eens een keer aan Gods kant gezet worden. Als beelddragersgots van kennis, gerechtigheid en ijdelheid. Ik hoor de muziek, ik ga me haasten. Ach, het klinkt prachtig. En dan vooral in zo'n dal, hè. Je moet dat eens even voorstellen, wat een dal. Hij was een dal gezien. En dan moet je dat bedenken in dat dal, hè. Dat gouden beeld mensen, het is een manifestatie, imponerend, indrukwekkend. Het is, je moet wel op je knieën vallen of je wil of niet, het is zo bijzonder. En als je die onderscheidenheid van de muziek hoort, trompet en viool zou je zeggen, nee het is in één woord, je kan niet blijven staan mensen, dat bestaat niet. Dan moet je wel van marmer wezen. En daar gaan ze allemaal. Je ziet ze met die prachtige lange kleren aan. Sommigen hebben moeite om op de knieën te komen. Maar ze zakken allemaal door de knieën. Het zijn er geen tien, 10, honderd, maar men denkt wel van zes, zevenhonderd. En dan verder nog in de landen, je moet het maar eens nalezen. Alle knieën, ja, buigen. Ach, het is zomaar even, het is... Nee, daar zit een adder onder het gras. Daar zit een gloeiende adder. Dat slangenzaad is in het van Dura bezig. Waarom denkt u dat, Domenee? Ga zomaar niet om die klomp goud. Het gaat niet om Nebukadnezar. Het gaat om het levende kind. Hij door. Het is echt niet, dit is allemaal maar bijkomstig. Het moet even zo gebeuren. Opdat er in ieder geval de bewijzen zijn dat ze ze grijpen kunnen. En dan vanzelf in het bestek stond die vurige oven. Want de koning heeft misschien wel voorgesteld, joh, laat het nou zo doen, hoge heren. Als er weigeraars zijn, laten we ze dan drie maanden geven. Nee, dat is de bedoeling niet. Want de Satan, begrijp u, en zijn aanhang, die willen radicalen tegelijk opruimen. Dus met zo'n oven dan komen ze dat al niet meer uit. Je zal daar drie maanden, en stel je voor dat de koning ze nog gratie verleent, dan loop je weer met die lui langs de straat. Dan zit je je nog een poosje te ergeren. Nee, goed, in elkaar moet het zitten. En kardinaal afrekenen. En het moet nou maar gebeuren, we hebben er nou genoeg aan gehad. Aan die mensen, die secte die altijd tegenspreekt. En met de wereld niet mee kan. En betracht op allerlei eenvoudige manieren. Het zijn nog met een tekst en een versje. Proberen we ze om de tuin te leiden. En dan vragen ze nog weer wat de heren wil. En buigen ze niet. Nou zal het voorgoed gebeurd. Afgelopen. De maatregelen die, die in ieder geval ons hart doen opluchten. En dan ben we van de ergernis van die lui af. Tjoh. Alles op de muziek. Knielt en buigt. Denk erom zou Philpot zeggen dat die oogjes hebben gevonkeld. Wat ze doen met dat knielen. Als we voor de heren knielen. Doen jullie het ook kinderen? Ik heb het nou over bidden voor je bed vanavond. Doe iets morgens toch ook? U ook moeder? Vader? Ja daar zitten er nog een paar. Ik heb er vroeger ook wel eens op gewezen. Dacht ik weet je het nog? Die houden het Nou zitten er hier nou toch nog in 78. Die s'morgens de knieën niet buigen, het is toch wel ergelijk. Die beginnen zo de dag. Dus dat moet vanavond nog gebeuren. Jonge, jonge, ben je van God al zoveel uur gespaard? Hoe kom je aan je kleren? Ja, die heb je ten ere gegeven. Aan je eten en drinken, je gezondheid. Of heb je gebreken? Ach, moet je zin denken. Jonge mensen ook. Ik denk aan mijn achternichtje. 18 jaar, zo gezond, de melkvaten vol van levenslust. Ze was in een uur weg, aatje in het hoofd gesprongen en een uur een kern gezonde mij. 18 jaar, zo in de eeuwigheid. Ja, te rondom, Dat kan ik, de meeste mensen hebben natuurlijk de vaccinatie, dus de mensen hebben misschien gedacht, dan, ik zeg dat niet uit leedvermaak hoor, want dan loop ik liever gelijk weg. Maar ik moet het toch maar opmerken, ik zo vanavond weer DD deze. De vijfde stumper aan de heroïne. En dan moet ik toch denken. ik bij mijn kindertjes van de gemeente kom. Met polio. Die nog leven. En het gaat goed vooruit. Ze kunnen op de beentjes weer een beetje staan allebei. En dan zeggen ze. Dominee er gebeuren wonderen. Ik zeg jongens het is waar kindertjes. Die god van wonder. Ik zeg het grootste wonder. Jullie een nieuw je mogen krijgen. O zegt Hendrikje dan. van Nee acht jaar dat zou groot zijn dominee. Zou dat nog kunnen? Ik zeg ja. De heren kan je nog bekeer en beter maken. De kinderen die nou in het buitenland en binnenland zijn verbrand. Verdronken. En verongelukt. Wat wou je zeggen dominee? Die kunnen niet meer bekeerd worden. Die kunnen niet meer beter worden. Ik denk dat er velen zouden zijn die zouden zeggen. Laat me dan maar met polio. Hoe erg het is. Met één been of arm misschien niet meer door het leven kunnen. Maar toch door het leven. Dat, ik nog, dat ik nog beter kon worden en bekeerd worden. Daar is het afgesneden. Hij draait er erg in. Van al diegenen is er nog geen één overleden. Op zichzelf wel een ernstige zaak, maar ik moet toch wel eens opmerken: hoeveel zijn er nou aan heroïne al gesneuveld? Hoeveel zijn er verbrand daar ook in die campingens? Hoeveel zijn er verongelukt? Ik ken er al tien van de zomer die aan een hersenbloeding jonge mensen gestorven zijn. Die waren dan toch... Uh, Moeten we het niet opmerken? Wonderlijk. Of is het niet eens even om stil te zitten? Huh? Het is toch wel even om op te merken. Zie de roede. Maar dat de heren dat nou u haalde dat nog aandacht. Ja, nog een voorrecht eigenlijk, ja. Dat God vooral ons volksdeel. ...van de gereformeerde beleiden is, laat ik het dan zo maar even, ik houd niet zo van dat woord, maar laat ik dat maar even dan zo mogen noemen... ...zo bijzonder bezoekt met de roeden en bittere tegenheden, en dat hij er nog geen één van heeft weggenomen... ...maar dat je voor allemaal in de landen nog mag bidden, heren, bekeer ze. Heren, wil u ze nog naar uw raad en wil wat herstellen, want als het leven, dan is het gebeurd, ook met het gebed... Dan is het gebeurd met de bekering. Laat me eerst maar eens een vestje zingen. Want ik vind die zaak nog wel ter overdenking waardig. Als ik omring... Het is van 138, organist. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet... Schenk gij mij leven. He, dat is in het Al van Dura. Ook in 78, he, waar de beelden staan opgericht. Dan mag die kerk wel eens zingen. Het is dat meest mijn vijandschramschap brandt. En dat is waar. Ik denk ook aan psalm 1, he. Daar lees ik van opgroeien in ramp en tegenspoed. Ja, dat gaan we nou niet zingen, maar daar denk ik zomaar aan. Ze groeien zelfs op in ramp en tegenspoed. Kent u het kerk? Ja, ramp valt niet mee in tegenspoed, maar ik zing dat toch met psalm 1. Dat ze nog opgroeien. Ach, verhoogt hij de zijne. Ja, hij gaat de vrome verhogen. En die hij vernedert. En de andere verhoogt hij. Hey, we zingen dus het vierde hadden we nu van 138. weer een keer of wat over die hand heb, en u weet nog ook de kinderen over die pottenbakker dus wat dat betreft worden de vaatjes nu gekneed ze blijven staan staan ach had toch een. nee in de vrezen gods nee niet in de bekering want dan hadden ze gelijk op de grond gelegen nee in de vrezen des heren die is rein dat opent een fontein, van heil dat nooit vergaat. Ze is het mensdom meerder waard, dan fijnste goud van het beeld op aard. Niets kan haar glans gedogen. Dat beeld staat te schitteren, dat is waar. Hoe komt dat? Ja, dat goud schittert niet van zijn eigen, maar dat was zo mooi, omdat de zon erop scheen. Hè? Alles lag geknield, drie staan er overeind, hoe is het mogelijk? Dragers van het beeld. Beeld Gods. Eerbied voor Gods lieve wet. Gedachtig aan. Ik ben uw schild. Uw loon. Lief in de mogendheid. Niets zal ons scheiden. Ik noem maar wat even op. Van de liefde Gods in Christus. Ze zijn verenigd. In die vernederde en straks komende verhoogde middelaar. Door het geloof. Wat een vaste grond is der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Ik dacht dat er ook nog een versje was, ik kan zo gauw niet zeggen welk. Jullie weten dat misschien beter, hè? hoe is dat ook alweer, ook weet het. Mijn getuigen staan te schitteren. Dat beeld schittert, maar het beeld God schittert uit. Mijn getuigen staan te schitteren in elks ogen. Nou, de ogen zijn op haar gericht. Want daar ging het om. Ze hebben niet naar dat beeld gekeken. Ach, dat hadden ze al tien keer gezien. Ze hebben niet naar Nebukadneza gekeken. Nee, dat weten ze wel. Dat komt straks wel goed. Even kijken. Ja, juist. Ze blijven staan. Dat is net ons doel, hè. Het was jammer geweest als ze gevallen waren. Hé? Dat had jammer geweest. Dan hadden, ze niet in die... oh, dan hadden ze er niet vanaf geweest. Jammer, zeg. Ach, stel je toch voor, hè. gelukkig zijn ze blijven staan. Want dat is ons oogmerk geweest, hè, om op te ruimen. En als ze eventjes op de knieën weer overeind, dan hadden wij natuurlijk niet eh, onze listen en onze eh, bestek waarin we het klaargemaakt hadden, die over. Dan hadden we in ieder geval daar onze verlustiging niet in gehad. Dat zou jammer zijn van zo'n mooie dag. Oh, voorrecht. Zeg koning. Ja, wat is er? Ja, drie van die ambtenaren zijn blijven staan. Waar komen ze vandaan? Ja, dat zijn die Joden, hè? Zadra meezagen naar Betnego. Ze hebben daar nog een nieuwe naam op gekregen, maar dat is niet zo best. Als de wereld je nieuwe naam geeft, ook in de kerk, dat is niet zo best, hè? En dat gebeurt vandaag. Hè. Ze geven je gerust een nieuwe naam, hè? Maar hij staat niet op een witte keurstenen. En die kent alleen degene die hem ontvangt. Dus wat dat betreft... Nee... De vreze des Heer is rein. Daar staan ze. Jongens, zie je die vlammen niet? Ja. Ja, ze zien ze wel, maar doet niks. Doet het niks? Tjonge, tjonge. Ik dacht dat er in de Bijbel stond... Huid voor huid zullen we geven voor ons leven. Het is waar. Als het geloof niet in oefening is, gemeente... En die gezien wordt op de overste leidsman. O, God is mens geworden. Als niet gezien wordt op hem. O, voor tienduizenden vrezen. En anders is het voor tienduizenden niet vrezen. Wat een onderscheid, hè. Beleidenis en beleving. Vinden jullie ook niet? Volk, je weet er toch van, van dat struikel in velen. Van dat buigen voor de afgoden. En dan hoef je nog geen tv in huis te hebben, zo'n afgod of zo'n radio. Of misschien een slechte roman, dat erg is vanzelf, of een slechte krant. Of je kan ook je afgod maken van je eigen vrouw, van je man, van je kinderen, van je geld en je goed. Van je bezittingen, misschien een beetje onroerend goed. Wie zijn uw goden? Maak het eens hoor ook van de kinderen. Wie zijn uw goden? Waar buigen we ons voor neder? Wees eens eerlijk, voor de mode van Parijs, ja dat weet ik. Dat is ook gangbaar in de kerk. Erg genoeg met leed wezen. Eenvoudiger zal God steeds schade slaan, ogen gedenkens. Alles ligt op de knieën. Drie zijn er overeind gebleven. Gun door het geloof, lieve, de vrezen des heren. Maar nou komt het. Ja, vanzelf, het feest is niet afgelopen. Nou komt het pas. Want dat was het doel ervan. Dat was het oogmerken. Dus ze hebben er bekendheid aan gegeven. ze laat eens hier komen. Ja, kan begrijpen van die koning jullie ook. Hè? Hij hield toch van die kerels. Als ik denk wat hij net gezegd heeft. In het licht dat hun medebroertje... Daniel, die dromen, dan denk ik toch ja. Nog zo'n onaangename kerel, niet hè? Hij heeft daar toch een beleidenis gedaan. Je had hem zo in de kerkraadsbank in Dindeloert. Lees maar wat er van staat. Dat hij een beleidenis gedaan over die God van, van, van Daniel? Hij zegt dat is de enige ware God. Nou, ik zou zeggen, mooier, zuiverder bekering kan toch niet? Die man die hebben toch een beleidenis gedaan, dat je zegt, nou, daar is een goed beginsel in die kerel. Dat is het werk des geestes. Zo'n beleidenis doe je toch niet als heidense vorst? En nu? Ja, nou zit hij daarmee. Hij weet goed wie die jongens dienen hoor. Nee, is niet achterlijk. Hij weet het goed, een intelligent ontwikkelde kerel. Die Nebukadnezar. Hij weet goed van Daniels God. Die is zijn bevinding wel eens verteld in eenvoudigheid. En hij weet van die dromen en hij weet van zijn eigen beleidenis. Maar nu zit hij ermee. Ja, en die kerels die gaan niet uit de weg, want je zit met dat e Dat is, Dat is vastgelegd, hè. die vlammen die slaan eruit, dat moet beuren. Daar kom je niet van terug, man, Dan ben je koning af. Dan is je achting ook weg, haal nou zulke dwaze dingen in je hoofd. Dat kan niet. Nee, dat is onbestaanbaar met de wet. Dat is onmogelijk. Ja, wat moet ik nou? Nou ja, we kunnen het nog eens een keer overnieuw doen. Laten we het nog één keer met die, laten we het nog één keer met die stugkoppige proberen. Hé? We sturen nog een brief. We doen het één keer, die brief hoeft nou niet gestuurd, want het wordt direct klaargemaakt. Zeg jongens, als je nou zo vriendelijk wil zijn, je weet toch wat daar staat te branden, hè? Ja, koning dat weten, we hebben de vlammen gezien. Ja, maar dat is heet, hoor. Hoeveel graden? Enorm. Ja, en daar komen alle in die niet buigen voor het beeld. Wees nou niet zo dwaas. Doe dat nou even. En dan krijg je de tekstwoorden. Een uitspraak. Hoe durven ze zeggen? Ach, in het geloof vermag alle dingen. Weet je wel? Alle dingen. Voor tienduizenden, voor koningen niet vrees. Je weet dat toch uit je leven, volk? Ja. Je weet toch, toen ze je voor die beelden wilden doen buigen. Je weet toch al hun voorstellen en listen. U had nog aan die onbekend. Hij weet waar ze wonen hier hoor. Dat weet hij vandaag ook. Weet je wat zo lief is? Als ik mag weten, jongens, dat hij het weet, hè? Je kan wel eens beleiden dat je zegt, ik geloof het, ik weet het, maar om te mogen weten dat hij het weet. Dat is zo zoet, daar gaat zo'n kracht vanuit. uit. Heren, weet u het, want ik heb tijd dat ik niet geloof dat hij het weet. Heeft dat ook wel eens? Dan is ze van binnen, zeggen ze in heil bij God. Eén der dagen kom je nog wel om. Je geeft veel te hoog van je koning. Straks zij in de handen wel omkomen Wees me niet ongerust Dan zullen ze nog wel zeggen in Nederland dat die kinderen op heugde Allemaal zijn schuld allemaal oorzaak van die Dominica, die dwaze stugkop, om openlijk vol te houden vaccinatie tegen de voorzienigheid gods en het kinderlijk geloofsleven van de bruid is. Hoe is het toch mogelijk? Nou, we zullen alles proberen. nou als je dat blad dan leest, dan zie je wat er geprobeerd is. En ik ben er nog. Het is nog maar een klein beginseltje. Het is alles voorzegd, dat ik van de week gehoord. Nee, niet uit de krant, hier. Alles is u voorzegd. En dan toch beleefd, jongens, met die jongelingen, dat het maar een verdrukking wordt van tien dagen. Dat is waar, een verdrukking van tien dagen. Als goud beproefd. We komen eruit. De vader heeft het beloofd. En mijn lieve meester heeft het me geleerd. Jullie ook? En hij hebt alles voorzegd, En als de bril des geloofs opgegeven wordt. Dan mag hij er doorheen kijken. Maar Renate, hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. De wereld. U hebt gelezen dacht ik. De rechtvaardigen. Nou dat is waar. Maar de goddeloze. O oh hoorders. O oh kindertjes. Ik wou dat jullie vanavond bekeerd werden. Om onbekeerd de kerk uit te gaan. Dat jullie in je hart gegrepen. Werden. Hoe oud ben je? God vergunnen, je kan nu nog gegrepen. Morgen is misschien te laat. Weer nog langer knielen voor de gouden beelden van de mode en de tijd. Ach, arme kindertjes, meisjes, jongens, vaders, moeders, ga je erin voor. In Dal van Dura, in je kamers, in je slaapkamers. Ga je ze voor. Hey, televisie misschien, radio. Een krant of hij een tijdschrift of een boeken in huis. Ach, laat me de kasten eens nagaan in Dal van Dura. De beelden zijn opgericht, arme schapen, die kinderen bedoel ik. Ach, ouders buigen, kinderen bukken, voor de afgoden van de eeuw, de goden van de tijd. Ach, kinderen, er is niet liever hoor. Eerlijk al ik een op moest geven. Je krijgt het straks niet hoor, maar ik zeg het maar even alleen dit. Uw liefde dienst. dat gaan die jongelingen ondervinden, Al doden me de heren. Eerlijk waar, dan zal ik nog op hem hopen. Al moest ik voor eeuwig zeggen die jongens. En ik zeg het ze vanavond een keer, na jij ook. buiten staan. ze me nog zingen door de kier van de deur aan de buitenkant. De heer is recht, dat is waar. In al zijn weg en werk. Zijn goedheid vanwege wezen en deugden. Kent in het gans in al geen werk. Ja, staan ze ter verantwoording. Ze hebben er beleidenisje afgelegd. Niet alleen dat die God koning machtig is ons te verlossen uit uw handen. En als het zo is dat we moeten verbranden staat er nog een versje verderop dan is het zo, dan zullen we toch niet, tjonge tjonge, wat een stiefkopper zegt. het is toch een gruwel, het is toch ongehoord, als je nou daar voor over hebt, als je nou daar je leven voor anderhalve minuut knielen voor een beeld, en daarmee afsweren die God van vader Abraham voor een paar minuten, dat is toch niet zo erg, ja dat is erg, ik heb toch gesproken over die kleine zonde, over allerzonde vijand. Nou, in één woord, gemeente van Dinteloord, kinderen, het kan niet. Hij het ook beleefd, kan niet. Ja, maar man die over dan, ja, dat is waar. Al moet ik erin verbranden. God is het waard. God is het waard. En zijn lieve deurde. Al moet ik daar verbranden, dan moet ik nog zeggen, oh, God is mijn eigen schuld. Ja, maar denk dan eens aan je zaaksgerechtigheid. Ach... Denk dan aan je persoonsgerechtigheid. Die hadden die drie jongens niet. Die hebben ze vandaag zo voor het oprapen. Persoonsgerechtigheid. Maar die hadden ze niet. Ja maar wel zaaksgerechtigheid. Ze komen toch als getuigen staan ze te schitteren. Te schitteren in Dal van Dura. Om zijn naam zowel. Dat is, dat is waar ja. Wat zaaksgerechtigheid betreft. Dat is waar hoor. Dan mogen ze door het geloof. Maar persoons? Nee. Daarom kunnen ze het zeggen. We hebben in ons leven volk, hebben u ook wel eens misschien gehad, dat je kon zeggen, ach, al zo ik denk aan Luther, hier sta ik, God helpen mij. En dan vanzelf met de ondergrond, hij zal me wel verlossen uit zes benauwdheden heeft hij het gedaan, zal die in de zevende toon niet om laten komen. Dat kan nog in het leven, maar nou een deurtje verder gekeken is die jongens. Al zou de Heer ons om laten komen met de koning. Dat vind ik toch een stap verder. Hè? Dat is toch wel een beetje verder gekeken. Ik geloof dat ze hier een ogenblik kennen. Vergenoegd. Ook met verbranden. Ook met het oordeel. Ze hebben het wel eens over toevallen van het recht. Het is mooi. Maar hier is een aanvaarde van het recht. Wat God doet, ook Ebukadnezer. Dat is wel gedaan. Het zijn leven of sterven. Jongens, jongens. Als je nog hopen mag en geloven dat die machtig is in de verlossing. Ja, dan zeg je vooruit, stap er maar in. Je komt er weer goed uit en is groeivrek aan je broek. Maar al die taal die ze nou doen, dan mag je toch wel bijzondere kennis hebben. Hey. dan mag je toch wel bijzonder uitgewonnen, ingewonnen voor het recht. Dan mag je toch God God laten, heb je wel eens beleefd? Eerlijk wezen, heb je nou wel eens beleefd dat je God God kon laten? Ook in je armo, in je tegenheden. Misschien je vrouw je haatte en je man de, de, je man, de adem van je niet meer ruiken kon, vrouw. Je kinderen tegen je opstonden en misschien heel de gemeente van Dinterloord. Heb je het nou wel eens beleefd? God. God laten. Dat is een stuk. Nee, als ik nog mag zeggen. Hij is almachtig. Hij zal mij de zevende benauwdheid redden. Dat vind ik ook een lieve beoefening. Hoor. Ik, ik doe dat niet kinderlijk, kleinachtig. Ik vind het groot. Maar ik vind dit het grootste. Eerlijk. Dit is iets. Ja. God de almachtige. Die almachtig is me te verlossen. Uit uw hand, o vijanden. Maar die ook almachtig is om me daarin te laten verbranden. En te laten omkomen. Dat is een punt. Ik vind het een kostelijke zaak. In het geloof. God, God laten. In zijn soevereiniteit. Is een almacht. Nee, niet alleen almacht van hopende tegen hopen dat eruit komt uit de oven. Nee, van al dode heimen. Dan, dan hoop ik toch nog op hem. Ja, maar als je nou dood bent, dan hoef je toch niet meer te hopen. Uh, wetende, God God laten. Wat de Heer doet, is wel gedaan. Zit er één onder? Voorrechte. En wat gaat er gebeuren? Ja, dat moet natuurlijk. Willen jullie niet de uh, gelegenheid nog hebben? Even, dan gaat de muziek opnieuw beginnen. We nemen er een uurtje voor. Nee, koning. Het is geen ja en nee, maar het is ja en amen. Goden tot heerlijkheid. En wat de uitkomst, daar kunnen ze aan de koning overlaten. Nee, niet aan neem ik het neezer aan de koning overlaten, lief hè. Wat mag toch het geloof hè? Ik kan er niet over preken hoor, want daar kan geen ene dood nemen. Over geloof, daar kan je niet over preken. Ja, wat ervan zeggen wel. Over liefde, daar kan ik ook niet over preken. Daar kunnen we gelijk wel inpakken. Kan je niet over preken? De liefde vergaat niet meer. Ook als daar de oven staat. Ook al zou het zijn dat het Gods weg was. Na zijn eeuwige soevereiniteit. Koning, dat wij daar verschroeien en verbranden. Tjok jongens wat talen het lijkt wat talen ja dat is het hè. en het geloof is door de liefde werkzaam gelovend in de almacht gods en wat de Here doet is dan wel gedaan koning nou jongens pak maar in en ze worden gegrepen door sterke mannen want ze denken natuurlijk op tegenwerking want ze kunnen natuurlijk niet in die hartjes kijken maar Nebuchadnezzar is er wel een beetje van geschrokken denk ik. hij denkt nog aan zijn beleidenis ...van die God van Daniel... ...hij denkt, jongens, jongens... ...als ik dat... ...nou ja, die man die hij natuurlijk... ...hij kon niet anders vanwege dat edict... ...hij kon niet anders vanwege wat er besloten was... ...voor die omstanders... ...maar ik denk stiekem als hij in zijn geweten gekeken had... ...dan had hij misschien nog wat teruggedeinst... ...en gezegd, nou ja, laat me ze veertien dagen de tijd geven... ...want hij vond het behoorlijke beambte... ...hij zag wel dat er bijzonder eerlijke jongens waren... En in dat verband, maar hij kon niet anders, hij moest ook. De Satan, zijn vader der leugenen, die had het bestek klaar en er valt niet te wijzigen. Dus ja, nou gaat het gebeuren, hè. In de broeken gebonden door sterke mannen. En ze worden in die zevenmal zevenmaal heter stoken. Ja, anders duurt het misschien te lang. Ja, ze hebben geen bezwaar tegen dat ze lang liggen te verkolen. Maar ze zijn benauwd dat ze eruit springen. Zevenmaal heter. het moet ja, mooier was natuurlijk geweest dat dat een halve dag zichtbaar was. Dan konden de duivel met zijn trawanten zich vermaken. Hè. vanwege lijden des vuurs. Maar ja, de armoe, als ze over een uur eruit springen met derde graad verbranding, dan heb je kans in een ziekenhuis dat ze nog bijkomen. Dan zit je er nog weer mee. Dus zevenmaal heter stoken, dan kan het kort en bondig afgewerkt. Vast en bondig noemen ze dat tegenwoordig. Dan kan dat afgewerkt. ...en ze worden erin geworpen... ...ja maar er is nog wat gebeurd eerst... ...wat zijn u... ...arme stumpers... ...daar liggen er al drie... ...daar vallen er nog zes... ...hoe is het mogelijk... ...wie vallen daar... ...ja die, die, die mensen die zijn die over... ...ja maar die hebben toch niet in het vuur geweest... ...nee maar de heren nog meer pijlen op zijn mol... ...die in het vuur worden bewaard... ...en voor het vuur gaan ze dood... ...nee toch... ...ja ze liggen daar... Dat is toch ook een stuk. Ja, ik voer me raad uit. Doet wat mij wel behagelijk is. Die sterke... Ja, de sterkste waren het. Want dat was aanpakken geblazen. Stel je voor dat Zandworstelen aan gaan, die mee gaan naar het nego. Je kan niet één alleen aan laten pakken. Je moet dat wel met vier doen. Dus dat zijn er uh, drie maal vier is twaalf. Zeker. Stel je voor dat het niet lukt als ze aan het worstelen gaan. Goed overleg en aanpak. En met dat ze vlak bij die oven storten ze in elkaar. Dan moeten nieuwe komen, want er staan die jongens nog. Nee, zelf inspringen niet. Nee, het geloof is niet roekeloos. Ze zeggen niet, koning, we springen er zelf in. Nee, dat moet allemaal naar Gods wijze raad uitgevoerd. En daar liggen toch mensen in de eeuwigheid gelijk. Zo van voor het vuur. In het vuur waar de worm niet sterft. jonge medereizigers, kindertjes. Moet je aan denken. Handlangers van vorst der duisternis. Ben u dat ook allemaal nog toch? Handlangers. En die vallen daarvoor het vuur in het eeuwige vuur. Waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Daar liggen ze. In een ogenblik, er stoffelijk overschot... ...wordt weggedragen, het is eeuwigheid. O bedenk toch, Gods raadsvervulling, handlangers. Ben je ook handlanger om Gods arme volk te kasteiden? Ben je handlanger voor je eigen vrouw? Je eigen man? Handlanger voor je eigen vader en moeder? Oh, ja wat niet voor is, is tegen hoor. Je moet niet zeggen, God's van ik ben niet tegen Gods kinderen, want dat bestaat niet, dat is, dat is ook een vrome taal. Dat is uit de boze. Het is voor of tegen. Het is handlanger of je bent... In de hand waarvan we gezongen hebben met die dichtere straks. Ja, zijn hand. Onweerstaanbare hand. Zal de vijanden, ja daar liggen ze al. Bekleden met schaamte en schand. En nu, ja erin. Veruit, erin geworpen. En er komt er een bij. Wie is dat? Ja, dat is de meester. Die is er altijd bij. En bijzonder bij. Welke meester? Ja, Christus. Nee toch, die komt toch niet in die oven? Ja. Ik ben met jullie de, alle de dagen ook in de oven. Nee toch. Is het waar? Ja, hij heeft gedacht. Aan zijn genade, zijn trouw. Aan die drie nooit gekrenkt kerk. Nee, ook aan u niet volk. Slaat als aardrijk zijn, onze God. Krijgen ze heil dan in die oven. Je hebt toch aangehaald in het gebed. Uw komst kan het heil maken. Schuts, heer en beschermer. Ja, maar er is een engel, dominee. En je bent in de war. Zeg maar, ga wamen. Nee, gelukkig nog niet in de war. Nee, het wordt niet verward nu. hoor. Nee, het is de engel des verbonds. Denk ook bij Abraham. De engel des verbonds, ja... Dat is die engel van 91 in de schuilplaats des Allerhoogste gezeten. Lieve, En zien ze dat? Ja, dat laat de heren zien. Want ineens hoor ik een grote schreeuw uit een koningsmond. En wat zegt hij? Jo, hebben we er nou één te veel ingegooid? Nee, koning, we hebben er toch drie opgepakt. Jij zou in de war raken. Want dan liggen er al twaalf voor dat vuur. We hebben er toch geen in ingegooid per ongeluk. Stel je toch voor... Dat er één die geknield hebt erin gegooid is, dat zou toch jammer zijn. Nee, drie erin gegooid en een vierde erbij. Ik, de heren, word niet veranderd. De kinderen van Jacob worden.